Bestond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem. Op elke steiger klonken weer van Palmias of Jeruzalem.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 Op elke stijger klonk een leer. Van Pallia's of Jeruzalem Hilvers en drie bestond nog meer Maar ieder zijn eigen stem Dat ik hou alleen van jou do Familie en vrienden, liefde en aardig vuur, kriebels en een buik, heen met de natuur.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 Blussen. Ik wil jouw brandweerman weer zijn. Ik wil je ook zo graag eens kussen. Als ik jouw brandweerman weer zijn, dan zal je Blussen. Ik wil jouw brandveerman zijn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 ben bang en boos, ken je dat, er is van alles los. Wat je doet, ben je krijgt het niet uit je kool. Wat je doet, niemand geeft je een schouderklok. Maar God is dat voor ver, ik ben geen lievertje, maar ook geen kerel zonder haar. Geen me nog een kans Smeek je alsjeblieft Geen me nog een kans Put your hands up!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 Ik zing heel trek, maar bedoel ik goed, je weet niet, half wat je met mij doet. We gaan heen en weer, we gaan op en neer. Roken maakt me gek, met een lekkere lijf. We gaan heen en, de... heen en weer, we gaan op en neer. Op en neer, we maak me gek. Kudde me met, met de kontje, snolle bolletje. Die tankt ons, die tankt ons, hey! Hoofdschouders, die tankt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 The man.